De Amerikaanse wapenlobbyorganisatie NRA heeft nu ook gereageerd op de schietpartij in Newtown, waarbij vrijdag 27 mensen om het leven kwamen. De organisatie zich bewust enkele dagen te hebben gewacht om de families te laten rouwen. In de verklaring zegt de NRA geschokt, bedroefd en gebroken te zijn... door de gruwelijke en zinloze moorden in Newtown. De wapenorganisatie zegt bereid te zijn een serieuze bijdrage te leveren... om zulke drama's in de toekomst te voorkomen. Vrijdag zal de NRA bekendmaken welke maatregelen de organisatie wil nemen.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 Het weer op veel plaatsen mist of dichte mist, minimumtemperatuur iets boven nul. Overdag bewolkt, in de middag wat zon en het wordt een graad of zes. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plag. We waren om kwart voor één echt met een cliffhanger geëindigd. Normaal ronden we altijd natuurlijk keurig af. Maar het is een bijzondere uitzending vannacht. Want ik heb drie mannen tegenover mij. Menno en Thewes Simons. Die uh, in, in de koffie zitten. In de bonen. Met bocca en Traboka, Koffiebranden en uh, koffiebonenhandel. Die ze veel uit Ethiopië en andere landen ook halen. En een barista. Dus een professioneel koffiezetter noem ik het maar. Is het, ja, het klinkt een beetje... Zo zag ik het zelf ook altijd. Oh oké, okay, gelukkig. Tjerts Ravendeel. Welkom nog bij de, de drie heren. Uh, Tevens jij was uh, net aan het vertellen... Ja, ik over was de net... branding, maar... Ja. Het ja, over de branding, staat. maar dat, dat, dat, ja, het valt op staat dat je de bonen altijd vers maalt vlak voordat je het uh, gebruikt. Aha, dus dat, dat is, is de kersttip? Dat is echt de grote kersttip dit jaar. Ja, dus geen gemalen koffie al kopen, geen, geen koffiepoeder. Nee, nee gewoon, dan, uh, die aromas zijn dan al uh, grotendeels vervlogen. En dan haal je, heb je eigenlijk het mooiste van de koffie heb je al gemist voordat je het überhaupt. Uh, het pak open. En maakt het dan nog uit of je zo'n elektrisch apparaatje... of echt zo'n oude ouderwetse molen hebt? Nou, de elektrische apparaten ma, malen... die hebben een konisch mechanisme. Uh, die malen eigenlijk... Uh, of tenminste, als je een konisch mechanisme hebt... die malen het mooist. Um, er zijn ook handapparaten met een gefixeerd konisch mechanisme. Die zijn er wel. Dus... Uh, als je het daarmee kan doen, maar het kan vers werken. malen is echt uh, essentieel. Oké. Okay. En nou, voor espresso moet je sowieso wel een elektrische hebben, want die malen wat constanter. Een, een handmatige die heeft op je speling zeg maar, dus dan is de ene korrel heel groot en de andere heel ja, klein. Ja. En met okay. espresso is dat desastreus. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Als u een vraag, he vraag heeft over koffie... Het maakt niet uit waar het over gaat. Ik doel, als we drie heren hier aan tafel hebben... Nou, dan moet er in ieder geval één zijn die, uh, die het antwoord heeft. Of het nou gaat over de boon of over het branden... of over hoe je het moet zetten. Uh, als u zelf een leuke tip heeft of een anekdote... bel dan ook. En het mooie is, dan uh, kunt u ook nog in aanmerking komen... voor uh, het blad koffie Thee cacao. Nieuw blad, net op de markt. En dan mogen ja. we zes exemplaren van uh, weggeven. Hebben jullie het eerste? Uh... Ja, Al wij hebben het eerste, eerste, eerste blad uh, hebben we ook in geadverteerd. Uh, en uh, ja, het is een super initiatief. Omdat het, uh, ja, het, het behandelt precies uh, het vakgebied... Waarin wij, uh, wat wij ja. eigenlijk ook willen adverteren. Maar het geeft wel aan dat er een ontwikkeling gaande is in Nederland, ja, volgens absoluut, mij. Ja, absoluut. Want er zijn, daar, daar is gewoon een publiek voor. En uh, ja, er zijn gewoon steeds meer mensen geïnteresseerd... in betere kwaliteit koffie ja. en uh, hoe je daarmee om moet gaan. Nou, nou zouden we gaan cuppingen... Dat is, uh, gaan we, proeven. Jezelf, ja. Kuppen. we doen Kuppen. Ja. Oh, Kuppen. Kuppen. Ja. De, de... En, dan, en dan gaan we naar de bellers toe, Maar we moeten even, anders koelt het heel erg af. Hè? Dus we moeten nu wel even... Ja, je moet, jij, jij, eigenlijk even moet gaan. jij even ruiken nu. Want okay. uh, oh, dat zijn de drie even, verschillende hè. landen. Ja. Je. En gek genoeg hebben we, we ook nog een keer een, een worst en een... Pulp natural noemen we dat. is een tussenmethode. En hier, dit is de unworst. Deze hadden we, die uit Kenia, die had ik al geroken, toch? Ja, die ja. had net op een andere methode. Ik zit nu even te... Zit ik even mijn neus in. Dat is de Mount Kenia. Nou ruikt deze, oh. vind ik die uit Kenia, kruidiger dan die Brazilië. Als ik ze naast elkaar hou. Klopt, ja, klopt. dat? Klopt, klopt, ja. Hey. Goed bezig. Wat? Deze ruikt veel zoeter. Ja, dit is de ongewassen. Klopt dat? Dat is de ongewassen. Oké. Okay. Mensen relateren je ook vaak aan Ugre, uh, aan maar dat is dan ja. eigenlijk. Ja, dat is Bergemot. Dat klopt inderdaad, Bergemot nou je het zegt. Een, ja. is het toegevoegde etherische olie. Het okay. hoort eigenlijk ook niet bij de thee. Maar dat zit hier ook wel uh, deels in. En we gaan, ga je het gewoon opschenken nu. Ja, of, uh, ja. Zit in een, in een, het uh, in een kommetje? We hebben 12,0 gram op 220 milliliter, daar gebruiken wij uh, over het algemeen. En dan water uh, rond de 93 graden. Dat is het protocol. Maar nu zit wel gewoon de, de boeder er doorheen. Zeg ja, klopt. We laten nu drie minuten ongeveer uh, extraheren. En dan komt er een soort korst op. Die kun je breken. En dan kan je heel goed eventjes... Uh, alle geuren komen dan los. Okay. Uh, de aroma noemen we dat op het moment dat het nat is. En daarna scheppen we uh, het, het maalsel wat er bovenop ligt... dat scheppen we eraf. En dan kun je met een lepel kun je het echt slurpen... En, en uitspugen en dat is gewoon de beste methode om echt alle... Eigenlijk is het omdat de koffie zo licht brandde. En dan, dat wil je eigenlijk omdat je de koffie wil keuren. En dan wil je zo goed mogelijk de slechte, maar ook de mooie elementen kunnen herkennen. En op deze manier komt het ware gezicht van de koffie naar boven. Het ware gezicht van de koffie. Op deze manier bepaalt men dus echt of hij een koffie gaat kopen of niet. Okay, en dat ja, gaat uiteindelijk met containers tegelijk. Dus dit is het moment van ja, deze ga ik kopen en die niet, zeg maar. Okay, dus we moeten het nu eigenlijk drie minuten even ja, laten staan. Ja. Nou Zullen we dan ondertussen even naar Piet gaan? Piet die heeft een, uh, een koffie anekdote. Piet, goedenacht. Ja, goedenacht met Pietje uit Rotterdam. Hallo. Uh, ik ben uh, gepensioneerd en weer vrijgezeld. Dus ik heb alle tijd. Dus ik wil dan wel eens naar de HEMA gaan. Ja. Om een heerlijk bakje koffie te drinken. Is het, het lekkere koffie? Ik, vind, ik ben gek op koffie, ja. Ja? En, uh, thee hoeft niet te hebben, maar koffie. Ik dus denk, morgens, de eerste wat ik doe, is koffie zetten. Maar en? Mijn, ik ga zaterdagmorgens naar de HEMA toe, om een lekker bakje koffie te halen. Dan heb je dan een afdeling boven, dan kun je uh, naar zo'n balie. En dan moet je uh, zo'n blaadje pakken en de koffie. Neem, meestal neem ik iets lekkers erbij. En dan ga ik uh, bij het raam zitten, een beetje naar buiten kijken. Nou, dus die zaterdag deed ik dat ook. En ik, uh, ik had mijn koffie gekregen. En ik liep naar zo'n apart tafeltje. Daar staan dus lepeltjes en uh, zoetjes. Melk. En al die dingen meer. Dus dat ja. pakte ik allemaal bij. ving wat zakjes met zoetjes, want ik hou van zoet. En ik wilde wel aan het raam gaan zitten. Maar er was geen ruimte meer. Dus toen ben ik op een, uh, op een opstapje in een beetje hoekje gaan zitten. En naast mij zat een echtpaar. Mm -hmm. En ik zette die koffie voor me neer. En toen zag ik dat die vrouw... Uh, bij haar man wat in het oor fluisterde en naar mij toen wees. Ik denk, wat hebben die nou? Dus die man die deze ze hadden voor, ik, ik keek naar het kopje en die zijn, begon te knikken begon ook te lachen. Nou, ik denk dan, uh, ik, ik, ik, ik ga niks vragen, dus... Uh, nou, ik, uh, ik gooi er vier zakjes met zoetjes erin, die vier zoetjes erin. Ik roerde, twee kruisjes met melk erin. En toen nam ik een slok. Oh, yeah. En toen vloog de koffie mee door mijn mond uit. Huh? Wat had ik, wat had ik nou gedaan? No ik had vier zakjes met saus met gepakt, in plaats van met suiker. Oeh. Die mensen die hadden het niet meer. En maar die hadden het al gezien. Ons. Die hadden het al gezien. Maar en... die zei, die, die man die wou het zeggen, maar die nou begreep het ook dat zij hem aanstoot. zou zeggen, nee, je niet doen, want we, we willen zien dat je een slok heeft, weet je wel. Maar ik moest aankwamen, ik een vreestig om te lachen. Ja, maar Piet. Even met alle respect, maar als je vier zakjes zoetjes en twee kuipjes melk... dat heeft toch eigenlijk niks meer met koffie te maken? Nee, maar je had het over een anekdote. Ja, nee, het verhaal is helemaal goed. Die is fantastisch. Ja, je had het over een anekdote. Maar je zegt, ik hou wel van een lekker bakje koffie. Ja, dan neem ik daar lekker twee zoetjes in en een beetje melk... en dan zit ik heerlijk te genieten. Ga je nu ook nog koffie drinken of niet? Ga je nu ook nog koffie drinken of is het nu wel een beetje te laat voor? Ik eh, drink cafeïne, drink koffie, dus dan kan ik rustig s'nachts drinken. Oh, okay. ja, ik heb nog koffie voor mijn neus, nou ja. Nou, geniet er lekker van. En, uh, en ik... als je een van de bladen als je in aanmerking komt, dan hoor je het eind van de uitzending. Of dan mailen we nog of zo. Nou, ja, misschien slaap ik dan, maar ja, ik goed. blijf voorlopig nog wel even luisteren. Oké, okay, hartstikke leuk. Bedankt voor het bellen, Piet. Oké. Okay. Dag hoor. Nou. Volgens mij is het tijd om te gaan uh, ja. kuppen. Heel goed. Gaan we dat doen? En u kunt uh, blijven bellen of uh, twitteren ook. Hè? Naar, uh, we hebben al wat vragen via Twitter, dus die zullen we zo meteen uh, even gaan doen. Maar we gaan eerst dat proeven. Oké. Okay. Op deze manier ruiken we. Ja, de korst breek je mee. even door. Moet ik eigenlijk moet ik een, ja, moet een spoeler hebben. Maar dat doe ik even met een schone lepel, want je wil de ene koffie niet in de andere doen. Het is niet echt een harde korst. Nee, dat valt wel mee. Ik zal um, snel de afhalingen kunnen dan naar het proeven overgaan. Zo. Je mixt hem even, ja. Ik pak twee lepels. Even zo min mogelijk gliederen hier. Er zit dan een klein soort schuimlaagje zit erop. Dat hou je er ook af? Ja, is een soort van crema, maar er zit nog gemalen koffie tussen. Dus dat moet er af. Want als je naar het proeven gaat, dan wil je niet afgeleid worden door... Um, allemaal maalsel in je mond. Ik denk dat de kleur nou ook al anders is van de koffies. Ja, dat ja. klopt. Ja. Dus de verhoudingen zijn ook iets anders. Ken die Keniaanse, dat is de donkerste, zo te zien. Nou, dat komt dat hij in de schaduw zit bij jou. Oh, okay. Ja. Ik <laughs> nou, dacht ook iets het, te te een, je doet een beetje op je lepel. Ja. En je slurpt. En je speelt er gelijk weer uit. En je laat het drie keer door je mond gaan en spuug het uit. Ik zou jou eens gewoon, wil jij ook proeven? Ja, ik wil ja. het wel proberen, ja. Oké. Okay. Slurpen is heel belangrijk. Ja. En je moet heel snel slurpen. En je ja, niet maar je verslikken. Moet, dus je moet zelf. Nee. Okay. Gewoon zo'n lepel zoals vol. Denkt, zoals jij denkt dat je het beste kan proeven. Dat is het beste. Je kan het hier je kan het ook doorslikken. En ja, dan spuug ik het ook uit. Dat is de Kenia. Oké. Okay. Hier heb je de Brazil. Biologische Brazil. Oh, dan moet ik natuurlijk eigenlijk met een andere lepel of hou ik gewoon deze lepel? Nee, die lepel mag je, dat is goed. Mijn minas vlak boven Sao Paulo, het gebied. Profeer. Deze smaakt zachter. Ja. ja, deze slik ik graag door. Die andere, ja, dat is die zoeter. andere iets minder. Dat, dat is de zoeter. zachtheid is de, de zoetheid. Oké. Okay. Dat, dat mensen noemen dat dan zacht. Ik noem dat zacht. Maar, ja, of, of zoet, maar ja, dat is de zacht. Of wollig. <laughs> dan zijn we weer met die wollige. Oké, okay, dit is de... de Ethiopische bom. Die is minder sterk. Is die? Ja, ik vind, ik vind dat lastig. Is dat, ja, sterk is een moeilijke, want ja? je kunt sterk doen door de hoeveelheid water en de hoeveelheid, de hoeveelheid, water en de hoeveelheid koffie, zeg maar. Ja? Alleen dat is natuurlijk niet waar je naar op zoek bent. Eigenlijk moet dat hetzelfde zijn. En je gaat naar dus, smaak zoeken. Ik vind die, die laatste, dat klinkt misschien raar, maar het minst naar koffie smaken. Klopt. Ja. Hij heeft heel veel smaak voor in de mond en dan de body is wat minder. Dat ja. is het dan, ja. ja. En wat is dat dan? Want die noemde jij eerder van een beetje Eurogree-achtig. Ja, het is, het is ongewassen koffie. Dus er zitten meer, uh, ja, meer, meer florals die komen er heftig uit. Maar ook het, het, het fermentatieproces zit er dicht tegenaan. Okay. Dus het is, een, uh, ja, het is een veel meer aromatische koffie. Uh. En welke van deze zou voor jou nou het meest interessant zijn? Nou, de, vind, de drie? Ja, ja, het is altijd lastig te zeggen, maar het hangt van de Z-methode af... En, uh, Brazil zou dit niet mijn voorkeur hebben en een Kenia uh, in een, een Chemex of een Filter. Uh, hetzelfde met de Jirkertjef. Maar ja, als je uh, het hem zet. Uh, dan, is hij goed? Uh, en een ben je ook echt Nederlands beste barista? Uh, of ja. heb je net niet gewonnen? Nou, wat de wedstrijden betreft, nee, dan uh, ik, heb ik net niet gewonnen. Nee? nee? Oh, nee, echt waar? Nee. Sorry, ik heb veel, veel pijn. Ja, ja, ja, ja. Momentopname en. Uh, nou ja. Nee, heb ik net niet gewonnen. Oké, okay, maar je bent wel, je zit wel in de top in ieder geval. Anders ja, ja. Aan dat deze mannen jou niet... Uh, nee, ja, ik doe het dan een hele als de tijd. Willen. En okay. uh, er zijn er meerdere hoor. Uh, het, het is een club, die kent elkaar ook eigenlijk allemaal wel. En uh, um, ja, we leren veel van elkaar en uh, er gebeuren steeds nieuwe dingen, zeg maar. Nou, er werd net al iemand die twitterde. Ligt klaar wakker te luisteren. De bonen van, door de bonen van deze heren. Waarom? Vanavond barista-examen gedaan. Met ja. boca bonen. Met ja. jullie bonen dus. Dus oh, dan komt er, geestig, er eentje uh, bij in de, ja, ja, ja, in de kleine groep. Ja. Er is ook iemand die stelt een vraag via Twitter: van, Zijn de verhoudingen van die 40 gram, 500 milliliter, twee minuten bij koffie zetten met een cafetière gelijk? Hebben jullie nee, tips voor uh, het zetten met een cafetière? Ja. ja. Bij cafetière kun je wel even vooraf opschenken. Um, en twee minuten is inderdaad wel... Uh, dat is allemaal wel gelijk. Maar het belangrijkste bij een cafetiere is dat je hem gelijk uitschenkt. Want, anders, Want dat is zo'n... Uh, ja, zo'n doorduwpot. Een doorduwpot, ja. Ja. Ja, ja. En de maling is ook doorgaans iets groffer dan, ja. uh, dan een filtermaling. Okay. Dat is ook belangrijk. Dus die moet je ook zorgen dat je een grovere maling hebt. Ja. Zijn er ja. veel mensen die per ongeluk toch gewoon uh, een normale filtermaling erin doen? Of dat ja, nou, de, de, de, de, vaak blijft het meeste van de... Uh, meeste blijft wel in de zeef hangen. Maar dan krijg je een beetje dat hij uh, een beetje modderig wordt. Dat, die, dat voel je ook echt wel fysiek tussen je tanden als je okay. de koffie drinkt. En dus ja. gelijk uitschenken, zeg je. Ja, dat is dus belangrijk, stoffig, dan ja. stop je de extractie. Oh, anders... anders blijft het natuurlijk ja. weer te lang erin zitten. Wordt het dan bitterder? Of wat wordt, wat is het meer effect cafeïne. Ervan? Ja. Dat is meer cafeïne? Hoe langer de extractietijd, hoe meer cafeïne in de, ja, okay. de koffie. Ja. Dus dan kan je echt uh, ja, met en de hele door, grote ja. ogen de rest van ja. de dag rond ja. blijven lopen. Ja, dan we zijn nog wakker. Wordt ook zuurder. Dat zal het zijn inderdaad. 0800 1121 is ons uh, telefoonnummer. Als u een vraag heeft of een verhaal heeft over koffie, maar als ik zou zeggen, hè, we zitten kort voor de kerst, dus als u nog iets wil weten, maak van de gelegenheid gebruik en uh, bel vooral. Jo, goeie nacht. Ja, goeie nacht. Ne Heel interessant. Nou echt hè, daar denk je toch niet bij na als je s ochtends wakker wordt en met je dichte ogen nog een kopje koffie zet? dat ja, doe ik wel met mijn ogen open. Oh, toch wel. Ik <laughs> <laughs> ken mensen die lopen gewoon echt nog slaapwandelend ongeveer richting dat koffiezetapparaat en ze worden pas wakker op het moment dat ze de eerste slokjes nee, hebben dat genomen. dat ik wel met mijn ogen open. Gelukkig. Zeg, wat, wat is jouw koffieverhaal? Mijn koffieverhaal is, nou, zal ik beginnen meteen? Ja, is goed. Nou, ik heb vlak na de oorlog heb ik bij een dokter gewerkt. En als ik dan smakelijk kwam, dan moest ik eerst koffie malen. Met zo'n ouderwetse koffiemolen tussen mijn knietjes. Goeie dokter. En, <laughs> <laughs> ja, maar die, had, die zat op spreken, want die begon om half acht al. Kijk kan. En uh, nou, dan moest ik de koffie malen. En dan had ik het laadje en dan in het koffiepotje. Daarbovenop stond een, een, ja, zeg maar een, een, een roostertje. Daar moest ik de koffie in doen. Daar moest ik heel hard aanstampen. Daarop ging weer een roostertje. En daarop moest ik ieder kwartier of vijf minuten als ik in de keuken kwam, opgieten met koud water. Hm. Met koud water? Interessant, ja. Was de en tijd dan, ver vooruit. Ja. koud brew. Het, ja. Dan was het, nou, zeg maar tien uur, kwart over tien. En oh ja. dan had de dokter koffiepauze. Dan had ik de melk al warm. Dat moest ik dan opkloppen. En dan ging een heel klein scheutje warme melk in de koffie. En dan moest ik de schuim eraf scheppen en die bovenop de koffie doen. Wauw. Jeetje. Ja. En, en anders werd je ontslagen, of niet? Nou, Als <laughs> je het niet zo deed. Nee, dat was ik niet ontslagen, want ik heb er bijna vijf jaar gewerkt. Maar joh, dus dan was de koffie koud? De koffie was koud, maar de melk was kokend heet. Ah. En dat waren kleine mokkakopjes. Oké. Okay. Nou, Hebben ja, jullie... Want, want ik zie Menno, die, jij, wat, hoe noem jij het nou? Ja, cold brew. Dat is wel een methode die nu net uh, recent is opgekomen, dacht ik. Maar blijkbaar is die al uh, <laughs> van vlak na de oorlog. Uh. Wat grappig. Ja, maar dat is, is, is een, dat een koude extractie, ja. Dat, daar zijn we nu mee aan, uh, ja, een beetje mee aan het experimenteren. En Het wordt wel uh, wordt gedronken. Maar meer als een soort ja, frisdrank is het bijna. dan. Ja. Uh, maar met melk, warme melk erin. Uh, Ken ik het ook nog niet. En deze methode, ook, uh, dat is nieuw voor ons. Nee, dat is bijzonder. Ja. Nou, Joop. Wat goed. Ja, nou ja. Dat je nog iets nieuws weet uh, te vertellen. Heb je het zelf wel geproefd ook? Vond je het lekker? Ja, ja want dan, dan mocht ik een beetje kokend water bij doen. Want anders was het voor mij te sterk. Oh, echt waar? Dit <laughs> is te goed. Nou, mooi verhaal. Mooi verhaal. Dank je wel, Jo. Oké, okay, graag gedaan en succes met het programma. Dank je wel. Dag hoor. Dag. We kregen een vraag van Michel de Lange via de mail. Uh, die zegt, ik heb nog niets gehoord over cafeïne. Nou, we kwamen er net al heel eventjes uh, op te hebben. wat is het en hoe zorg je ervoor dat het gehalte ervan hoog of laag is? Heeft nou, het... hoe sneller de extractie, hoe minder cafeïne uh, ja. vrijkomt. Um, en ja, je hebt eigenlijk uh, de hoofdgradering van de families, koffiefamilies. En dan heb je de scheiding tussen Robusta en Arabica. En in de Robusta-variant zit de... Uh, uh, ja, eigenlijk globaal twee keer de hoeveelheid uh, cafeïne ten opzichte van de Arabica. En wat jij nu allemaal drinkt en wat wij ook allemaal branden, dat is allemaal de arabica variëteit. Okay. En die zijn, die zijn okay. wat subtieler van smaak uh, en niet de robuuste variëteit. Um, ja, en cafeïne is hetgene uh, waar uh, het menselijk lichaam gewoon uh, eigenlijk niet tegen kan. Maar wel een effect heeft van wakker worden. Maar uh, ja, en er zijn best Om... wel nogal wat mensen met een cafeïneallergie die koffie wel lekker vinden. En maar daar de... heb je dus de decaf dan. Uh... Daar heb je de cafeïnevrije koffie ja. voor. Maar ja, er zijn nu ook koffies ontdekt die uh, uh, variëtijden en in combinatie met de hoogte waar ze groeien dat, uh, dat daar eigenlijk al zo weinig cafeïne in zit. Oké. Okay. Uh, dat, dat dat voor die mensen zeg maar ook uh, iets kan zijn. En ik zit nu te denken van met... Ik dacht dat dat espresso, dat daar het meeste cafeïne is en dat mensen ja. daar dan even wakker van worden. Ja. Maar ik heb inmiddels geleerd dat, daar, dat het eigenlijk het in contact is ja. met het water. Hoe werkt dat dan, hier? Ja, cafeïne komt vrij na uh, hoe langer de koffie in contact is met water. En uh, bij espresso is dat maar heel kort. Ja. Alleen espresso heeft gigantisch veel smaak, omdat het onder negen bar druk gemaakt wordt. En daardoor is het geeft het zoveel prikkels aan je lichaam eigenlijk. dat je ja, daarvan Dat een is uit de smaak. sensatie ja. dat is niet zozeer de cafeïne die ja. er is. Ja, en dat oh, heeft oh, dan weer te maken met de fijnheid van de maling. Aha. Dus het oppervlakte van de boon wordt eigenlijk in een espresso maling veel groter. dan de oppervlakte van de boon met, met filter. Ja. ja, andere vraag: wat is jullie mening over de Saristo van Senseo? <laughs> Nou, tenminste wordt er weer verse bonen gebruikt en vers gemalen voor gebruik. Dus dat denk dat dat een, uh, een stap vooruit is ten opzichte van uh, de, het vorige model... Uh, wat er geproduceerd werd. Ja. En uh, ja, volgens mij uh, kun je hem heel goed ombouwen en dan... Uh, kun je hem voor uh, meerdere bonen gebruiken. Ja. Ze leveren van... Ja, mogen we misschien niet zeggen, maar... Ze leveren van die mooie kokertjes erbij... Waar, waar dus boontjes in zitten. Maar ja, als je die bovenkant eraf haalt... dan kun je gewoon boontjes erin doen. Oké, okay, dus, dat ja. hebben we niet verteld nee. verder, hoor. Nee. Dat is ook een gratis tip. Ja, de, de conclusie <laughs> is eigenlijk dat gewoon elke Nederlander... zou eigenlijk gewoon een eigen koffiemolen moeten hebben. Ja, nou, daar ja. hadden we inderdaad vorige uur eigenlijk al een beetje... Ja. waar we daar ja, uitgekomen hebben, dat, dat dat, is dat gewoon, nodig is. Uh, ja. Misschien wel het kerstgeschenk. En versgebrande ja. koffie. En dan... Uh, uh, dan kun je daar uh, vanaf daar kun je gewoon kijken welke smaak het beste bij je past. Ja. Mochten mensen nog geen kerstcadeau hebben voor uh, hun familieleden, dan hebben ze een mooi, uh, mooi idee uh, waarschijnlijk. Ja. We krijgen een tip van, uh, van Marco. Goeiedag. Goeiedag. Een koffietip. Uh, ja, ik had inderdaad een tip. Kom maar op. Uh, dat is uh, dat heb ik een paar maanden geleden gehoord van een oude mevrouw. <gacht> dat is uh, citroensap. verse citroen. In koffie doen. Huh? En dan? En dat bevalt me heel erg goed. Maar, welke koffie gebruik je dan? Ja. Uh, Max Haveler. Dat okay. is, Ja, dat is, okay. een, het is een keurmerk. Uh, ja, maar je hebt natuurlijk wel die uh, Max Havela koffie. Ja, ik, ik snap het ergens wel. Want? Waarschijnlijk is dat donker gebrand en dat is redelijk bitter. En als je dan de zuur weer iets omhoog doet, dan, kom, ja. dan komt de algehele smaak omhoog. Is dat hetzelfde effect als je met thee hebt? Waarbij je, als je een sterke thee hebt. Ja, of lang hebt laten ik, trekken. En daar doe wel. je ook een schijfje citroen in. Ja. Die weer fris maken, ja. Ja, maar als meneer iets lichter gebrande koffie koopt. Uh, ja. Dan is het resultaat uh, kan hetzelfde zijn. Potentieel. Ja. Ja. hoef ja. ja. je geen citroen nee. meer te kopen. Ja. <laughs> maar het is, is het nu echt. Doe je, doe je dat vast gewoon? Altijd nu citroen in de koffie? Nou, niet vast, maar wel een paar keer per week. Toe. Ja, ja. Wat grappig. grappig. Nou, hebben dat... jullie het wel eens geproefd, of niet? Om ziet hoe in te doen, Menno? Nog nee, nee. Ja, maar ja, ik, ik snap het idee wel, ja. maar het lijkt uh, gaten te vullen, eigenlijk. Ja, eigenlijk moet je dus van, wat zeg, een lichtere branding hebben van de koffie. Ja. Dan, is, uh, dan uh... smaakt die dus ook frisser. Ja. Dat ah, is dan weer de tip smaak. die je terugkrijgt, uh, Marco. <laughs> maar je wat komt... Dat... Wat zeg je? Wat, wat zei je de tip? Ik zeg, dan is het dan weer de tip die jij terugkrijgt. Maar ja. jij komt met de citroen en zij zeggen, als je nou een lichtere branding koopt... dan hoef je waarschijnlijk die citroen niet meer te gebruiken. Maar je gaat wel en... op voor het, het, het, het tijdschrift, met de tip die je hebt gegeven. Nee, uh, wel, ja. Ja, bedankt. Maar ik zou het hier erg aanraden. Een half citroen. Ja. Dat, dat, uh, het is echt interessant om te proberen. Nou, misschien gaan ze het... Uh, ik ben benieuwd of ze het gaan... Uh, ja, het ik ga het een keer proberen. Tjeerd gaat het doen in ieder geval. Dankjewel Marco. Maar ik, heb, nee, ik, heb, ik heb nog iets. Oh, namelijk? Uh, hoe kan het, dat dat uh, merkenkofje ook kunnen verschillen van smaak? Uh, ik zal een paar voorbeelden noemen. Douwe Egbert, Kanus en Gunnik. Uh, spar Eigen Merk. Ja? Yeah. Die verschillen ontzettend van smaak. Ja, ik zou twee, twee citroenen misschien ook proberen. Kijken hoe dat... Uh... Ja het, heeft, ja, het heeft gewoon uh, met het selectieproces uh, te maken. Kijk, uh, ieder heeft zijn eigen selectieproces. En ieder denkt, uh, denkt daar een bepaald publiek mee uh, te, te, uh, ja, te bereiken. Ja. En, en daar zit verschil in. Het is een natuurproduct. Dus uh, het, verschilt, uh, het verschilt gewoon. Het is afhankelijk uit welk werelddeel het komt. Maar en, nooit allemaal heel uitgesproken, toch? Het is allemaal redelijk middle of the road dan, omdat het toegang uh, moet ja, zijn. Ja, maar dat is vaak omdat het wat doorgebrand ja. is... Uh, en dan wordt, het, wordt, het, wordt de smaak wat uniformer. Maar er zitten wel nuanceverschillen in, absoluut. Ja. Staat het op de verpakking eigenlijk, waar het vandaan komt, of niet? Nou, idealiter wel, maar volgens mij niet altijd. Maar die grote niet. Nee. Ja. En het is ook weer, binnen een bepaald gebied, of zeker binnen een bepaald land... heb je alweer allerlei verschillende smaken. En Zo kan het dus bijvoorbeeld zijn uh, om... Deze vraag te beantwoorden dat uh, Spar eigenmerk net iets meer uh, van een bepaalde Brazil erin doet. Ja, ja. En uh, DE juist weer vanuit een ander land. En door die samenstelling te veranderen kun je heel erg met de smaak spelen. Okay. Eigenlijk is het wel interessant wat meneer zegt. want um, ik, ik vergelijk koffie wel eens met een fruitmand. Uh, mm -hmm. Er is heel veel fruit. Uh, en, maar je moet voor iedereen eens persoonlijk welk fruitstuk jij nou het lekkerst vindt. Ja. En die zoekt toch naar die uh, juiste smaak voor jou is uh, een probleem bij veel consumenten. Omdat ze niet toegang hebben tot al die fruitsoorten die ja, er ja. beschikbaar zijn. En meneer die vindt dat in een citroen. Uh, maar ja. dat wil niet zeggen dat er ook koffies zijn die uh, 100% geschikt zijn... en wel binnen het smaakprofiel vallen, zoals hij uh, het blieft. Oké, okay, duidelijk. Marco, dank je wel voor het bellen. Nee, ik heb nog iets. Ja, maar ik ga even naar anderen toe, want anders uh, <klaars> er wordt er meer gebeld. En ik wil ook andere mensen nog de gelegenheid geven. Dus uh, volgende keer weer. Gaan we even naar een, uh, iemand anders toe, dankjewel. Want er wordt ook uh, wel vragen nog gesteld. Onder meer of je van groene bonen ook een drankje kunt maken... en waar je groene bonen kunt kopen. Menno. Ja, um, groene bonen ja, die verkopen wij. Dat is uh, ons vak ook. Um, zowel bij de branderij als, uh, als bij, uh, bij Trabokka ook. Uh, maar de Ethiopiërs zijn er ooit mee begonnen... om uh, groene bonen te koken en daar een mengsel van te stampen. En op die wijze... Uh, kwamen ze voor het eerst in aanraking met cafeïne eigenlijk, maar uh, de, ja, het heeft niks met onze erwtensoep te maken en uh, ik heb er nooit iets uh, lekkers van, uh, een lekker brouwsel van geproefd of dergelijks. Dus, Oké. Okay. Ja, uh, mensen moeten het misschien verder proberen, maar uh, ik weet daar verder niets. Uh, niets Is dat nog iets over. wat verder kan uh, gaat ont nog ontwikkeld kan gaan worden met de groene boon of? Uh... Weten we nee, nee, ik denk van. dat, uh, wat Theo net ook uitlegde... Dat, tijdens de branden komen juist al die, uh, die smaken naar boven. Er zit iets van uh, 800 smaaksoorten in, in een koffieboom. Dat is echt uniek. Die krijg je via een brandproces eruit. En als je dat brandproces overslaat, krijg je die er, zover ik weet, totaal niet uit zelfs. Okay. Andere vraag. Uh, dat vind ik wel grappig. Wordt Buisman koffie siroop nog gebruikt of is daar tegenwoordig een alternatief voor? Dan moet ik ook, ik zei al de koffiemolen waar ik vroeger aan moest ja. denken bij mijn opa. Ze was vroeger ook schepjes koffie en dan een heel klein dat. beetje ja, buisman ja. erop. Ja, dat is een wortel. Uh, Oké. Okay. Surrogaat koffie, ja, het heeft op zich helemaal niks met koffie te maken. Maar zit dat, zijn de koffies zeg maar, waarmee. Ja, uh, ah, dat is volgens, dat volgens mij benadert, ook een, een, beetje, een beetje ontstaan uit schaarste uh, in de jaren na de oorlog, ja. volgens mij. Klopt. En nou leven we misschien ook in een economische crisis... maar er is volgens nog uh, genoeg koffie voor handen. Uh, dus ik... Nee, ik zou, ik zou het niet doen als het niet hoeft. Oh, ik dacht dat het was om pittiger te maken... maar dat was gewoon, het is echt puur een, een substituut voor koffie. Nou, ook. Maar uh, ze, uh, ik heb ook mensen gehoord die het ook bij hun koffie... die het, die het wat jij zegt, uh, ja. pittiger vonden smaken dan. Dus het werd uh, op een gegeven moment ook gemixt, ja. Maar volgens mij is het in eerste instantie... Uh, uh, na de oorlog van schaarste. Ge bestaat het überhaupt nog? Eh, dat weet ik niet. Nee. nee. Niet Volgens mij wel. Het uh, ja? bedrijf nog wel, maar is nog echt in de markt. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit geproefd. Oké. Okay. Nee. Dus uh, nee. Ik wel. Bij mijn opa van mijn. Ja, vrienden. zie je? Ja. <laughs> dat is echt van vroeger, hè? <laughs> ja, niet best. Ik noem het nummer nog een keer. 0800 1121. Als u een, een vraag heeft of een tip. Abdoel, die heeft ook een tip. Abdoel, goeiedag. Goede Hoi. Ik ben benieuwd. Wat een leuk programma trouwens. Helemaal weer enthousiast. Nou, mooi. Uh, ja. Pak je koffie erbij, uh... Ja, absoluut. Precies, dat doen de meesten nu, geloof ja. ik. <laughs> uh, ik was vroeger ook helemaal niet van de uh, van koffie zonder melk. En uh, ik heb het ooit uh, moeten leren uh, drinken, zwart, uh, toen ik stage liep in Italië. Ja. Uh, want uh, de signora van, uh, van het restaurant waar ik toen werkte, die weigerde uh, absoluut om een cappuccino te schenken na, mm. uh, na de ochtend. Dat was absoluut niet mm. not done. Mooi. Dus, uh, nou ja. Ja, en dan, ja goed, het dus kan uh, telkens weer met andere uh, smaken koffie, dus dat was hartstikke leuk, hartstikke leuk, dus uh, ja, uh, super gaaf. Uh, ja, ja, mijn tip, tip, mijn tip uh, een bewaartip voor koffie, tenminste ik weet niet of het waar is, maar goed, uh, vroeger uh, bewaarden wij altijd uh, de koffie in, uh, in een keukenkastje uiteraard. Maar ik heb uh, begrepen dat, uh, ik uh, gebruik zelf de blikken van, ja uh, nou, goed, uh, Elie. Uh, in de koelkast. Uh, waardoor de smaak en de, de houdbaarheid wat, uh, wat langer uh, of wat beter is. Ja, ik heb daar wel, ja, wel ook gehoord. Uh, toen ik een keer in de koffiespeciaalzaak zei: Als je het in de vriezer even bewaart, ja. dan kun je het langer, dan kun je het een maand bewaren of zo. Ja, ja. Oh, ik zie wat bedenkelijke gezichten uh, afdoen. Nee, ik zei het. het oh. um... <laughs> ja, die zie jij niet, maar ik zie ze wel. Nee, het, het, uh, het gevaar ook is dat als je het invriest bijvoorbeeld... dat uh, op het moment dat je het dan weer ontdooit... dat je het dan ook direct allemaal moet gaan gebruiken. En waarom zou je het gaan invriezen als je... Uh, in Nederland kun je gewoon dagelijks uh, vers gebrande koffiebonen kopen. Ja. Dus uh, het, het een maand of twee maanden gaan opslaan is niet... Uh... Nou, het is voor, voornamelijk het, het transport als je het uit, het, uit, het, uh, uit de koele omgeving haalt. Ja. Dat komt dan in één keer in een warmere omgeving. Dan komt er iets van dauw op de bonen. Uh, iets van vocht en dat gaat ten koste van je smaak en ten koste van je apparatuur. Jo. Okay. Uh, en uh, nou, wat men nou zegt, het is, het is niet nodig. Kijk, als het, uh, uh, het, het klopt wel dat de smaak en het ouderdoms, uh, um, zeg maar, de ouderdom van de koffie iets verminderd wordt. Maar um, ja, een koelere omgeving. Het is voornamelijk temperatuurverschillen wat heel slecht is voor koffie. Okay. Zowel voor groene koffie als gebrande koffie. Dus dat moet je zien te vermijden. En als je het op een koele, droge plek weet te krijgen... Uh, maar ik zou de temperatuursovergang naar het bereiden... die zal ik ook niet te hoog laten zijn. Dus. Zo stabiel mogelijk dus? Ja. Vooral vocht en zuurstof, dat zijn uh, dooddoeners voor koffie. Kijk, dus daar al, moet je het verre van de... houden. Nou Abdoel, ik denk niet dat je er een exemplaar met uh, koffie te mee gaat winnen met je tips. Oh, <laughs> ja dat dacht, ja, dat dacht citroen, ik wel. kan dat dan wel? Ja, het citroen kan wel, ja. Oké, okay, dan heb ik een tip met drie citroenen. Ja, dus mocht er nog een exemplaar over, uh, blijven, Is goed. Uh, ja. Dank wel voor het bellen in ieder geval. Ga zo door, dank je. Fijne nacht, hè. dankjewel. je Even wat mailtjes die ik erbij pak. Lydia schrijft, hoe je ook koffie zet... doe in ieder geval de verse koffie over in een goed met heet water... omgespoelde thermoskan. De koffie blijft dan lekker. Moet je koffie überhaupt bewaren in een thermoskan, Jeart? Kan het? Als je het moet bewaren, dan liever in een thermoskan... dan op een plaat. Oké, okay, want? Ja, een warme plaat dan blijf je het doorkoken, zeg maar. En dan hebben we het over filterkoffie natuurlijk. Mm -hmm. ja, als je gewoon echt goede koffie drinkt... eigenlijk is goede koffie koud ook heel lekker. Nou ja, dat wordt een nieuwe trend, toch? Ja, ja, ja, ja, Maar dan nou, is koud gezet. Ja, ja, dat is weer wat anders. Ik hoorde alleen maar de uitdrukking van koude koffie, word je mooi na je dood. Dat werd te vroeger altijd gezegd. Kennen jullie die ook of niet? Nee, ja, dat is ja. Daarom. <laughs> Ander mailtje. Mijn man brandt koffiebonen in het schuurtje. Ze vindt het namelijk, vreselijk <laughs> stinken. Met een oude tweedehands broodbakmachine en een ventilator. Is een bekende methode. Kennen jullie hem, Thewis? Uh, ja, dit staat, er staat heel veel op YouTube. Er uh, staan heel veel filmpjes daarover, hoe je dat moet bouwen. En het schuurtje komt ons op zich wel bekend voor. Want zo zijn wij ook begonnen. Ja? <laughs> ja, dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, ja, ja, als het werkt... Uh, prima, doen. Ga, uh, vooral zo door. Maar stinkt het dan ook? Jullie vonden het niet stinken, neem ik aan. ligt er in ja, de donkere brand. Ja, ja, als het te lang duurt, dan wordt het, uh, wordt het een hele ja, nee, geur. Ja, waarschijnlijk. Het proces van koffiebrand geeft wel... Uh, op een gegeven moment wel wat geur af. En, uh, het eindresultaat kan heel lekker ruiken... Maar de tussenperiode kunnen, kunnen wel wat vellere wat geuren afgeven. Okay. Een schuurtje is ook goed voor je huwelijk. Weer een gratis tip die ik ja. hier ja, ja, ja. Ja, ja. moet gegeven. Er Uit ervaring, ja, ja, ja. Stress had je erbij. Dave die, uh, heeft een, een mail gestuurd met een anekdote. Ik drink elke ochtend een paar bakjes koffie, want ik kan niet zonder. Toen mijn Senseo-apparaat het begaf, had ik een probleem. Die vorige ochtend ook de koffiepads waren op. Ik vond in de kast nog een pak koffie. Dat waren alleen bonen, dus die moest ik eerst kapot timmeren met een stevige <laughs> hamer. Of de bonen in een krant gevouwen en hameren maar. Koffiefilters had ik ook niet in huis, dus daar moest ik wat op verzinnen. Ik heb toen gekozen voor... Een klein schepnetje van mijn aquarium. Top. Water gekookt. En na een klein uurtje improviseren had ik eindelijk een kopje waterige koffie op zondagochtend. Juist. Nou, en die was die lekker. Top verhaal. Was die lekkerder dan de <laughs> CCO? <zee>, oh ja. <laughs> ja, het, het zou zomaar kunnen. Ja, ja, even kijken. De cafeïnevraag vraag die hadden we inmiddels uh, verantwoord of, uh, beantwoord: koffie malen om je koffiemolen schoon en vetvrij te krijgen. Wit brood een paar dagen laten drogen en dan door de molen heen halen. Dat werkt perfect. Ja, zeker bij ECM-machines. Ja, dat is, dat is een merk. Uh, okay. Ja, er zijn ook speciale reinigingstabletten voor tegenwoordig. Ik doe dat met rijst. Rijst ja, en rijst uh, kan ja dat kan ook. Gewoon, ja. Ja. En Jacco stuurt een mailtje. Ik zou graag weten wat de crema maakt bij de koffie. Wat levert de crema bij bepaalde bonen? Ja, de creme. Dat is de olie. Uh, gemengd met CO2. Onder hoge druk. Dus er zit olie in koffiebonen. En daar ja. gaat heel heet water doorheen. Uh, en dan, omdat die koffie vers is... komt die CO2 uh, die komt in aanraking met water. Die wordt dan naar beneden geperst. Door die olie ook onder andere heen. En de olie samen met de CO2... Dat is je crema Oké. laag. Okay. Hij schrijft, als je bijvoorbeeld espresso fijn maalt en langzamer zet, dan krijgt hij ook meer crème. Ja, het zijn wel van heel veel factoren afhankelijk. Ja. Oh, ook dat weer. Goh. Ja. Ik dacht, ja, er dus is een één duidelijk antwoord op nee, nee, nee. een koffievraag, we maar dat niet. kunnen we dus natuurlijk wel. Dan kun je stellen van, uh, je moet een goede maler hebben, je moet een goede espresso machine hebben en je moet een hele schone apparatuur hebben en vers gebrande koffie. Okay. Dan krijg je helemaal uh, crème. En kan je daar ook, uh, voegt het bepaalde smaken ook nog toe? Nee, ik zou zeggen, uh, het heeft wel een hele specifieke smaak. Uh, maar de, het echte extract wat eronder zit... dat is uiteindelijk waar je, uh, waar waar je de, smaak, smaak. de alle smaken in ja. gaat vinden. Ja, want jij altijd het natuurlijk net ook eraf. Ja, toen we gingen ja hier, maar dat is dan echt voor het cup. Ja. Maar als je een espresso echt goed door... dan roeren we de creme, roeren we er doorheen... voordat we de espresso gaan beoordelen. Okay. Als wij zeg maar, in de branderij uh, ja, ja. espresso's gaan testen die we gebrand hebben... Uh, de, dus we, we, we beoordelen de crema zelf niet. Nog een uh, verhaaltje. Jaren geleden toen mijn grootmoeder na altijd op de oude manier de koffie gemalen te hebben... wel een gemalen koffie wilde proberen... Uh, had hij een pak vacuüm gemalen koffie gekocht. Mijn grootvader die zou wel even koffie zetten. Alleen hij begreep niet hoe hij het pak open kon krijgen. Als een ware timmerman pakte hij de hamer alweer. Je raadt het al overal koffie, maar niet in het filter. Het werd toch maar weer zelf koffiebonen malen. Kijk, dat is, uh, het versterkt alleen maar het pleidooi... om die koffiemolen ja, weer in huis te halen. Dat is duidelijk. Ja. We gaan naar een verhaal van uh, meneer Van Hoek. Goeienacht. Ja, goeienacht, Zeg, Nou, ik hoorde net over... Uh, we gaan die koffiemolen van Stal halen. Nou, dat zou bij mij niet hoeven. Want ik beschik nog over zo'n ouderwetse koffiemolen. Zo, ja? Net zo'n zo stoof, hè, met een uh, slinger erbovenuit... en zo'n koperen trechter erop. En daar een bodem in en daar maar malen en zo... Ja, maar wat, wat ik dan eigenlijk zeggen wou, dat ik heb eens een keer wat meegemaakt. En eh, ik werkte op, uh, in de haven bij een expeditiekantoor met een man of honderd personeel. En dan kwam, maandagmiddag kwam de mededeling, de koffievrouw is ziek. Ja. Oh jee, oh jee, oh jee. Nou, de personeelsafdeling meteen in uh, alarm. Naar de uitzendbureaus heb je ook een koffievrouw? Ja, en dat lukte. En enfin, de volgende dag, het werd uh, tegen half twaalf, ik denk, nou, ik zou best krijgen uh, een kopje koffie lusten. En uh, ik ging, uh, ik heb mijn werk afgemaakt en ik was nog vrij vroeg dus naar boven. En ik ging als eerste komen in de kantine en toen deed ik de deur open. En toen kwam er een heerlijke koffielucht tegen tegemoet. Ik denk, hé, hey, dat is goed. En ik uh, denk, dan moet ik een complimentje geven. Dus ik draai uh, zo naar rechts en ik kom zo bij de, de, de, de, de balie terecht. En was er dan in op ik staan en ik zeg, nou Ali... Je bent wel een verleidelijke vrouw, zeg maar. Het ruikt het heerlijk. <totstut> en toen zegt ze: Oh ja, meneer, dat is Nina Ricci. <totstut> dat kennen jullie ook of niet? Nina Ricci, dat is een parfum. Ja, dat is een <totstut> aardige <Ja, totstut> ja, zware parfum. Okay, okay. Waar het hart vol van is, hè? We zeggen. Ja, ja, <totstut> ja, ja. ja. verleidelijke vrouw. Ja, meneer, dat is Nina Ricci. Maar de koppers maakten inderdaad heerlijk hoor. En ik ben een koffieliefhebber. Ik vind het een verschrikkelijk interessant uh, uh, terrein eigenlijk, om, te om die ja, te horen. Houdt u ook wel speciale koffiebonen dan? Of heeft u altijd één Nou, ik een uh, koop altijd, ja nee, want uh, ik ben nu weduwnaar een tijdje wel. Dus ik doe het maar net zoals mijn vrouw het altijd deed, die haalde een pak uh, filtermaling koffie. En dat, uh, dat voldoet uitstekend hoor, werkelijk waar. En, uh, ik doe het dus eigenlijk nu met zo'n, ja, ook weer een apparaat dat een jaar of tien oud is dat je er koud water achterin gooit en dan schijnt het met stoom naar boven gegaan en dan moet het door het, uh, uh, het koffiezakje met uh, filter gemalen koffie en dan zakt het zo naar de koffiekant toe ja. en dat gaat heel, heel goed nou, het, Die, uh, die molen staan nog op zolder? Ja! De bodem staan? De molen? Uw, koffie, uw nou, oude nee, koffiemolen? Die ik, nee die heb ik in een kleine kamer, daar heb ik een boekenkastje en daar staat die bovenop als uh, requie dat oh, ja, ja, is zeg. zonde. En die hou ik in eere, hoor hoor. <laughs> maar net als we die uh, voorgangers van me zijn met dezelfde voornaam als ik heb trouwens, dat komt vaak voor. Dus je hebt zelf de beeld die de voornaam hebben. Oh. <laughs> <laughs> dus Maar dan, uh, toen werd ik eraan herinnerd dat zij met uh, die koffiemolen tussen de knieën zat en te maken. <laughs> ja, dat Heb ik ook meegemaakt ja. in, in de jaren dertig. Mooi. Dus kun je nagaan. Maar ik vind het leuk dat ik zo mevrouw Plach weer eens gesproken heb, want dat is een hele tijd geleden alweer. Ja, ik was alweer, ik was even weg, maar ik ben, ik ben ook weer terug. Dus, ja, ja, <laughs> leuk om ja, u ja. ook weer en, gesproken en, te nee, hebben. Nee, ik vind het erg leuk hoor. Met, ik Goed, vind zo. de stem van een zangeressen, die vind ik echt aangenaam om te oh. horen. We zijn bijna verlegen. <laughs> <We> gaan, <laughs> gaan we maar met snel naar een andere bellen, bellen toe. Het is de, het is het de, de, meneer Van Hoek, de fijne de nacht. Bellen. Het is de Nina Ricci. Ja. heel <laughs> <Ja. laughs> het, het, het is aanstaan, hè, op de PC. Oh, okay. het, het is erg donker, zeg. Ik ja, het dat niet... kregen we net ook al via Twitter door. We proberen het altijd een beetje sfeervol hier te houden. Maar misschien voor, voor u als, uh, als kijker luisteraar moeten we toch ja, het licht wat uh, meer al aan doen. Ja, als zien natuurlijk wat zij dan doen. Zeker vanavond. Je komt letterlijk neer op de kunst kijken, hoor. Die flesjes bier ziet u niet staan hè dat is ja. de bedoeling. Ja. Oké, okay. okay. heel erg bedankt voor de tips. Oké. Okay. Fijne genoeg. avond. nog, een Avond, nacht Nacht ja. ja, natuurlijk. Oké. Okay. Nou, dag, dag, hoor. dag. Via Twitter: hoe lang kun je koffiebonen eigenlijk bewaren en hoe? Altijd grote zakken die je moet kopen. Wij zeggen: uh, probeer het binnen een maand na de branding. Uh, wij communiceren die datum ook onder op onze zakken, uh, de branddatum. Uh, en probeer dat binnen een maand na die branddatum verbruikt te ja. hebben. Het is zijn wel vaak grotere zakken. Dus ja. je moet wel veel ja, we uh, 200... consument zijn. Zeg maar. Ja, 250 gram tot een kilo. Ja, 250 gram moet je ongeveer 40 uh, koppen koffie uit halen. Dus dat moet op zich moet ja. te doen, ja, ja. Ja. Ja. moeten dat doen zijn. Dat is een streven. Doen. Maar als je het in een, inderdaad in een uh, zak met ventiel die uh, gezield is en goed verpakt is. Is het na een jaar nog, be nog best een goede koffie. ja, ja. Dat... oké. Okay. Ik dat zit, is het niet. Ik maar... zit wel te denken, want jullie hebben natuurlijk ook op je site... Uh, als dat ik altijd kijk, allemaal buiten allemaal dingen om koffie te zetten. Maar ook uh, de, de koffie. En we zijn net al van, ja, weet je, jij zei... geniet het leven is kort, geniet ervan. Mm. Nou kan niet iedereen, want het is wel duurder dan gewoon een koffie. Ik bedoel is het niet iedereen het zich kan veroorloven... maar is het ook mogelijk om goedkoop heel lekker koffie te drinken, Menno? Of ja, ik zeg maar, je, dan een, moet je een... toch een beetje... Ja, één misverstand wil ik altijd dan... Of misverstand? Uh, als je één kilo koffie hebt... dan kan je ongeveer 120 koppen koffie uithalen. Dus uh, je hebt het echt over 14, 15 cent. Uh, en dan heb je echt hele goede koffie. Ja. En zo'n zo zo kopje altijd... van de Senseo is volgens mij... Uh, en zo'n Nespresso, dat is bijna dat is duurder, geloof ik. Ja. Ja. ja, die zijn dus dan al een keer valt... drie. Uh, ja. ja, en als je het wegzet tegen het hele proces... wat men nou net in het begin heeft verteld... Uh, wat ik ermee doe, wat jeert ermee doet... is het... Uh, ja... Een van de gekoopste dranken ter wereld. Ja? Ja, ja. maar na water en uh, nou, is nog een aantal wellicht. Maar... Het is wel leuk dat we via, via internet wel verschillende reacties krijgen. Want de een die denkt, ik ga morgen echt mijn eerste kop koffie ooit drinken... met deze uitzending. Mm. En de ander, uh, die, uh, die, die heeft zoiets van... Uh, ik, deze jongens, jullie dus, zouden het nog geen uur ophouden, volhouden op een kantoor... volgens mij, als nee? je zo'n enorme fijnproever bent. Ja. bent... Ik heb het net meegemaakt met je, ja. begonnen. Ja, begonnen. Jij ja, hebt geen ja, ja. crema, zag ik. Nee, er zit weinig, <laughs> uh, zit weinig aan, inderdaad. Ja. Even kijken, mijn opa dronk altijd koude koffie, want dan was er nog koffie over van de middag. En toen dronk hij de scout op wordt nog getwitterd. ja Je moet ervan houden, zullen we maar zeggen. Nou, een vraag nog. Um, koffie Ik krijg hem in mijn scherm koffie via de ontlasting van een diertje. Is dat een ja. indianenverhaal? Oh, nee, ja. nee, is echt zo, ja. Koffie ja, luk. Luk uit het. Oh, dan moeten jullie, ik ken het... Ik ken het helemaal niet. Moet je even helemaal vertellen dan. Het, het is een civetkat. Die eet koffie, uh, rijpe koffiebessen. En uh, dat wordt in het Darmkanaal, uh, wordt dat gefermenteerd, uh, verteerd. En dat wordt weer uitgepoept. En dat wordt weer uh, uh, gezocht door, uh, het, het gebeurt in Indonesië. En uh, wordt weer gezocht door de lokale bevolking. En dat wordt verkocht als kopiluak uh, koffie. Jeetje. gisteren eentje door met een olifant. Echt waar? Ja. Die, uh, ja, oh, Dom, dombo-koffie heet het ook, ja. geloof ik. Maar gaan jullie dat ook proeven dan? Nee, uh, wij, uh, ja, de, de, zoals een goede klant van ons, uh, die zegt dat's uh, coffee from Airsals voor Airsals. Ja, dat is ook. <laughs> Oké, okay, maar het klopt dus wel, in ieder geval. Ja, ja het gebeurt ja, wel. wel ja. He? Ja. wat eigenlijk de gedachte was, is dat zo'n beestje een hele fijne uh, smaak heeft en dus zelf de allermooiste bestjes uitzoekt. De rijpe ah, Maar inmiddels ah, okay. worden die beesten natuurlijk in kooien gestopt en wordt er zoveel mogelijk ja, als het beestjes ja, ja. een beetje slachtoffer van zijn ja. eigen succes geworden. Ja. Ja. Krijgt hij een beetje zoals de foie gras door zijn stof ja, zeg maar. Ja. Het, en het is maken. allemaal afhankelijk welke kwaliteit erin gaat uiteindelijk. Ja. Okay. Hey, maar ja. nog even een grappig dingetje over die koude ja. koffie. Ja. Deze koffie is inmiddels afgekoeld. Ja, je moet even, even proeven. proeven. Ja. Ja. Okay. Want koude koffie is koud ook nog. Of goede koffie is koud ook nog lekker. Maar dat zie je ook in veel koffiezaken nu veel meer terugkomen. IJs-coffee. Ja, ja. Ja, ja, klopt. Of dat weer. Ja. Nou, bij deze, als het koffie koud is, dan proef je eigenlijk juist meer. En als een koffie dus in het begin al niet zo lekker was... en hij is dan koud, dan proef je nog beter dat hij niet zo lekker was. Denk je, dit je nu is aan koffie die, of Nee. Dit is die derde, toch? Die we hadden ja. geproefd, of niet? Ja. Is dat Jelba? De Eurocreme. Ja. <laughs> ja, ja, maar even. Ja. Maar het proeft meer als een frisdrank of een... een... Ja, een een op zich is tij. het ook niet gek als je daar volgens mij in de zomer, wat je natuurlijk wel ijsteel, wordt al veel meer gedronken. Ja. Ja. Is. is dat een beetje waar de toekomst ligt met koffie? Qua trends? Of, uh... Toekomst wil ik niet zeggen, maar er is wel. Een, een, een, het publiek is gewoon bereid om uh, verder te kijken dan wat ze gewend zijn. Ja. Dit is een oplossing. Uh, alle frisdranken die staan uh, helemaal vol van suiker. En je ziet toch dat mensen daar iets meer van afkeren, ondanks ja. het feit dat het natuurlijk uh, een zoethouder blijft. Maar dan is dit gezonder, ook cafeïne markt. na. Ja. Toch? Nou ja, als je cafeïne met maten neemt, dan is het... Is het, heeft, het heeft ook zijn positieve werking. Hè. Heel veel mensen weten... Uh, hebben vaak in het weekend, uh, ik heb dat zelf ook ervaren... Uh, met uh, collega's van mij, die hebben in het weekend hoofdpijn. En uh, door de week nooit. En in, uh, oh, door de week het krijgen ze koffie de... aangereikt... en ja, thuis uh, ja. drinken ze dan geen koffie. Ja. Zou dat ook geen afkikverschijnsel kunnen zijn? Dat je even een weekend uh, geen koffie drinkt? Of... De meeste onderzoeken die ook gedaan worden, dat is eigenlijk voor 99, nog wat procent, wordt, dat, wordt alleen maar cafeïne onderzocht. En ja, elke stof op aarde, als je er veel van hebt, is het niet goed voor je, zelfs water. Mm. En um, ja. bij cafeïne is het zo dat het een heel klein beetje je bloedwater vernauwt. En dat is dus ook zo in je hoofd. Maar in je hoofd zit niet zo heel veel ruimte. Dus als jij eraan gewend bent, dat het een heel klein beetje vernauwt. Bij sommige mensen zit je. <tie> <Ja>. <tie> <tie> ik heb eigenlijk zelf ook nog wel een anekdote. Ik kan ja, het ook nee, zo leuk. Uh, dat is goed. Enkele. Dat haakt wel een beetje in over waar we het eigenlijk over, uh, over hebben vandaag. Um, ik fiets een keer naar mijn werk in Amsterdam vanaf het centrum. Op een, op een zomerse dag. En uh, ik koop eigenlijk nooit koffie zomaar ergens op een, uh, bij een kroeg. En ik dacht, uh, ik zag zo'n terras en mensen in de zon zitten. En ik dacht, nou laat ik eens een keer proeven wat de consument zo al drinkt hier. Dus ik ben daar gaan zitten. En uh, nou lang verhaal kort, er zat iemand naast mij ook, die, uh, die was zich echt aan het nestelen. Die legt zijn krant uit en die heeft er echt zin in. En de serveerster die komt langs en uh, hij zegt, uh, mag ik een espresso? Dus ik denk, nou laat ik ook een espresso bestellen en kijken hoe het gaat. Maar fijn, uh, de serveerster komt aanlopen en de wind staat mijn richting in. En ik ruik al van, dit wordt een drama. En ik krijg het voorgeschoteld. En die meneer naast me tegelijkertijd. En ik, ik ruik eraan net zoals ik bij mm -hmm. jullie koffie net uh, heb gedaan. En denk van nou, dat moet ik maar even niet doen. Dus ik wil alweer weggaan. Toen dacht ik van nee, wacht even, laat ik even kijken hoe die man het dan ervaart. Die heeft zijn krantje inderdaad uitgeslagen. Die zit in dat zonnetje en die heeft helemaal zin in. En hij neemt een slok en ik zie zijn hele lichaam in een antireactie schieten. En een hele zure bek trekt hij weg. <lacht> en hij zit in zijn eentje en hij zegt. heerlijk. <lacht> Toen dacht ik, dit is wat het is. Ja. Hij wil gewoon een klap in zijn gezicht hebben. Ja. En hij krijgt hem en hij is er dankbaar voor. Dus ik dacht van, ja, waarom bestel je niet gewoon een kop thee... en vraag je die serveerster kan je hem even, even heel hard in mijn, mijn gezicht, gezicht slaan. slaan. <laughs> is het dat, Ja, maar het is dat wel het, is het besef effect. van de consument. Ja. Het is dat ze wakker moeten worden in plaats van dat ze het ook als een... Een, een bonbon niet, te, kunnen ervaren. Ja, nee, maar dat is natuurlijk waar en we het aan ja. het begin over hadden. En vaak dan ook... over gezondheid dingen nog maar niet uh, ja. te spreken. Soms dan. heeft het gewoon de functie van: uh, ik moet die ogen open krijgen. In plaats van dat je überhaupt echt proeft wat je nou aan het drinken bent. Maar ja. koffie is ook uh, meer dan smaak alleen? Ja. Dat, ja, dat ik wil het namelijk net gaan voorlezen. Dat is denk ik wel leuk. We krijgen een mailtje van JAW Buisman, die schrijft: Oh, ik oh, ben, oh ja. Ja, ja, ja, zo vrij om een misverstand recht te zetten. Buisman gs is geen uh, uh, gig, uh, hoe heet het nou? Gigorij, ja. oh, okay. het is gebrande suiker. Bij het koffiebranden gaat suiker verloren. Die wordt gebruikt door Buisman's, mijn bed. Bed overgrootvader is er inderdaad in de tijd mee begonnen. In een schuurtje in de achtertuin, oh, rond 1850, like. <laughs> zijn zoon Roelof Buisman... heeft in 1862 Buismans GS opgezet in Zwartsluis. Na de oorlog ja, okay. is het koninklijke Roelof Buismans GS geworden. Mm -hmm. Het wordt nog altijd verkocht en vele huisvrouwen gebruiken het nog. Buismans GS is een smaakversterkend middel. De koffiesmaak wordt erdoor versterkt. Je hebt dus minder koffie nodig. Vandaar dat het in oorlogstijd en crisis geliefd oh, okay. is geweest... en dus geen ja. vervanger van koffie is. Ah. Het was zo tot zo'n twee jaar geleden nog in bezit van een familie... Nu door een management buy-out aan een nieuwe toekomst begonnen. Vooral als smaakversterkend, onder andere in koek en brood. En zelf uh, zegt, schrijft hij nog een ander mailtje, doe ik ook peper, kaneel en nootmuskaat in de koffie. Samen met Buisman. Het resultaat is geweldig. <laughs> samen met de Turks gezette koffie. Ja, dat is heel ja, fijn gemalen maar... gekookt. Ja. Het is weer anders, een andere heel maling bitter. ook. Is heel bitter. Dat? Ja, heel sterk ook. Heel fijn gemalen, ja. ja. Een lepeltje Buisman bij doen. Ja, maar dat, dat ja, dat ja, ja, ja, dat doet hij dus wel, inderdaad. Ja, ja. Ja. Uh, eens even kijken, Mart heeft nog een anekdote. Mart, goeiedag. is goed, hebben we die nou, ik in... Ja. We hebben gevaren. Oh, ik moet even ja, de, de radio uitzetten, Mart, anders ja, dan uh, hoor je ja, ja, mezelf drie keer klopt, terug. Klopt, klopt, klopt, klopt. <laughs> Wij hebben altijd gevaren, en er was dat direct aan de bevrijding, daar gingen we naar boven toe, dus van Rotterdam uit. En dan kwamen we het eerst in, in, uh, in de roer aan. En dan was het, ja, hebben ze niets te touwsen? Ja, wat moesten we touwsen? Ik zeg, ja, ik, zeg, ik weet ook niet wat. Ja, hebben hadden ze, hadden ze café? Oh ja, we hebben koffie. Dus er was koffie en dan kreeg je hele de, uh, ...serviezen voor. Die waren als bezeten op de koffie. En maar ja, op een gegeven moment dachten we zeggen... ...we zullen ze nog niet verder vet missen. Ze hebben ons al zo uh, veel gestolen in de oorlog We zullen ze wat anders gaan doen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de lege uh, fles de dingen hebben bewaard. De, uh, de zakken van de koffie. En dan waren we in België. En dan kochten we in België... ...kochten we dan de goedkoopste bood koffie die er was. En die deden we <lacht> daar dan in. En dan deden we die... Dicht plakken en dan namen we die, gaven we die. Hè. Maar wij namen ook nog zo koffie mee. Maar dat moest dan uh, versloten worden. Dus dan kregen we een loodje erop en deden we dat in een koffie- ...in een, uh, koffies, in een uh, kussensloop. Maar ja, dan was ik weer zo geraffineerd. En dan deed ik onder, deed ik die die naad stiekem openmaken... en dan heel veel dicht, dicht na je, Want als de Duitsers of de Zwarte Benden... aan boord kwamen, nou, dan... dan had je de poppen aan dansen. Want dan namen ze alles in beslag. Alles dan namen Tot zelfs een, een, een pakje pudding. Want dat mocht je nog niet aan boord hebben. Dat was toen. Maar die koffietijd, dat was toen iets moois. En ik zal je wel, nog wel vertellen... Ik, wij zeiden, ik kom van het Noordereiland vandaan. En had je vroeger bij ons... op de punt van Braatman, had je een koffiebranderij staan. En daar was ik vlakbij en als die dan de koffie aan branden waren, was dan een schip net aankwam met van die grote balen met, met, met, die, met die bonen. Nou, dat was een prachtig gezicht. En ja. ook dat, die lucht, het was heerlijk was dat. Dat is werkelijk waar. Ik heb daar jaren en, ja, gewoond en, op Noordereiland, maar die is er niet meer nu, hè? Waar blief? Die is er niet meer. Ik heb daar een aantal jaren gewoond op Noorder Maar uh, waarschijnlijk oh. staat daar nu de flat waar ik. Uh, <laughs> ja, ja, eerst dat, dat, dat, dat de branderij was. Karel Doorman of weet heet het daar zo? Nee, de, de, de, de, de of? Of Ik koop verdijen of nee. eh, jij werkt nog, nou. nog een kennis wonen. Ja. ja, grappig. Nou goed. Ja, ook toevallig. Ja, ja, en nu doe ik tegenwoordig doe ik Tia Maria maken van koffie. Ja. ja, ja, ja, ja. ja. ja. Heel verstandig. Nou ja. zijn we daar. Nee, is niet zonde, is ook lekker. Ja, zeker. Ja. Mark, bedankt ja. voor het bellen. Ja, doe me denken okay. aan André Dag hoor. Ja hoor, dag. Harry heeft nog een tip. Je kunt je eigen koffiepads maken van een stuk vitrage. Goed, u kunt hem ter harte nemen. Ja. Dan hebben we nog een uh, tip van Jan Willem. Die schrijft een manier van koffie zetten zoals wij vroeger wel eens deden... was om in plaats van water, hete melk überhaupt te gebruiken. Moeder, zijn moeder heeft dat in Friesland geleerd. Ja, ook eens proberen, Tjeerd. Ja, maar hoe... hoe uh, ik denk dat gewoon uh, als, als extractiemiddel. Als extractiemiddel. Ja. ja, dat denk ik. Ja. Gewoon een stap even overslaan als je koffie met ja. melk wil. Op zich is het uh, heel functioneel bedacht. Ja. Waarom willen ze er weg? Ja. Ja. We hebben nog wat vragen. We gaan er, er komt zoveel binnen, dus we proberen er gewoon in een sneltreinvaart doorheen te gaan. Um, Maarten, die stelt de vraag. Ik vind koffie echt niet te doen. Maar soms heb ik ochtends een moment dat ik denk... nu zou ik toch echt wel een bakje moeten lusten. Hebben ze een tip voor mij hoe ik koffie kan leren drinken? Of is het een kwestie van doorzetten en uiteindelijk begin je het te waarderen? Ik heb wel een tip. En dat is Heert. als je wel eens naar de ijskommand gaat... en je kiest daar zeg maar altijd vruchtensmaakjes... Dan zou je koffie waarschijnlijk nooit lekker vinden, maar als je wel eens chocola of uh, zoeksoort smaken, pistache, Mocha. ja precies neemt, dan heb je gewoon eigenlijk nog nooit goede koffie op. Dan is het toekomst. Ja, dan is de kans groot dat je, als je goede koffie bij een uh, goede speciale espresso bar drinkt, uh, dat je dat uiteindelijk ja. wel lekker gaat vinden. Ja. Nou, ik kan, ik kan nu eigenlijk uit eigen ervaring ook ja. uh, zeggen dat ik uh, nou ja, ooit mijn eerste kopje koffie was toen ik op reportage was ergens in Rotterdam-Zuid bij dat Noordereiland in de buurt. <laughs> en ik kreeg koffie in mijn hand gedrukt en ik nam een slok. En ik, nou, ik begon nog net niet te kokhalzen. Toen dacht ik, ja, dit ga ik vaak krijgen met mijn werk. Dus ja. ik moet maar koffie leren drinken. Vandaar die melk. Maar de koffie die ik dus nu heb geproefd is, is echt zo anders. En daar zat geen melk in. Maar nee. dat ik denk van, hé, hey, het is echt wel smaakvol. Dus als ik dan de tip mag geven, dan zou ik zeggen: uh, investeer even in een goede, in een goed, pak bonen en goede koffie. Dan is ja. het wel op die manier de molen, denk ik. Uh, ja. En de molen natuurlijk te drinken. Ja, zeker weten. Uh, hoe staan de baristas tegenover de smaaksensatie van een espresso? Ja, smaaksensatie. Ja, de zijn dat, hè? ja het, grootste, het grootste punt van een espresso is gewoon makkelijk inderdaad. Een espresso maken, daar komt best wel wat bij kijken en het is. Ten eerste wat werk en ten tweede moet je het wel echt leuk vinden... want het, je moet er ook best wel wat van weten. Dus ja, als je gewoon lekker thuis snel een kopje koffie wil... dan is, uh, is Nespresso daarvoor prima. Ja. Maar het staat in contrast met een smaaksensatie... Ja, van zeker. de vers gemalen, vers gebrande ban. Ja. Ja. Dan kun je veel meer uithalen. Dus mensen moeten het eigenlijk een keer proberen om dan... Uh, ja, want dat dus verschil het achtergrond... is wel echt ja. wezenlijk en groot. Jury heeft ook, uh, heeft geloof ik, uh, uh, tien vragen ongeveer in één mailtje. <laughs> of de koffie van jullie in Amsterdam ergens te proef is? Ja. Zeker. Um, als hij het zelf... ja, Mag ik wat noemen? Ja. ja? Als hij het zelf wil zetten, dan uh, kan hij dat bij Markt kopen. Markt met een Q. En als hij het gezet wil hebben, dan hebben we Coffee Brew. Dat is vlakbij het Oosterpark. Kun je gewoon op internet opzoeken. En Brew met BRU. Die zijn heel goed bezig. Okay. Er staan op onze website ook uh, meerdere adressen die... Uh... Ja. Waar je terecht kunt. Ja. Ja. Welke uh, kopjes gebruiken jullie? Zit daar ook nog een heel verhaal uh, achter? Ja, ja zit mijn dus oom. Ja, dat nee, is ook gewoon... wel, uh, wel belangrijk. Ja. Het hangt ook uh, van de grootte van de kop. Uh, uh -huh. Porselein uh, vinden wij lekker. Uh, die glaasjes die je net zag, uh, het ziet er leuk uit. Ik vind het persoonlijk iets minder lekker dan uit porselein drinken. Wat, maar wat geeft het extra? Porselein? Nou, het voor is jou? vaak ook wel de hitteoverdracht, uh, de ronding. De ronding, de, ja taps blijft uitlopen, dat het niet weer dit gaat krijgen. Maar heeft dat dan met de temperatuur bewaren te maken? Of ook ja, met de ook smaak? Met, de, met de aroma's die er dan okay. uit kunnen. En je hebt geen condensvorming meer, omdat het naar binnen loopt. Uh, dat zijn wel belangrijke dingen. En uh, de ronding, zeg maar, onderin. Oké. Okay. Uh, daar hebben we op gelet. Italiaans porselein. En dat moet goed <gül> vasthouden, dat is ook wel... Ja, het rittig. belangrijkste bij het, het, het, ja, het porselein, zeg maar, is dat hij goed warm is... voordat je koffie erin stopt. Vooral met espresso's, dat is natuurlijk maar een heel klein beetje. Als de koffie dan in één keer afkoelt door het kopje... dan proef je dat uh, gelijk. Ja, maar ja, koude koffie kan ook, kan ook lekker zijn. Ja, nee? We ja, hebben net ja, ja, geconcludeerd. Ja. En welke machines gebruiken jullie zelf? Professioneel dat, voor thuis? Ik denk dat voor thuis de vraag is. Ja, dat lijkt mij wel, ja. ja daar, dat is afhankelijk van het, uh, het prijssegment, zeg maar. Je hebt uh, hele leuke machines van VBM voor thuis. Um, maar ik zou... Dat is een, namelijk een ding. Mensen sparen heel vaak voor een dure espressomachine. Mm -hmm. Terwijl eigenlijk de molen veel belangrijker is. Dat is waar, al, waar de grootste invloed mee uitgeoefend ja. wordt. Nou ja, wij zagen net wat hier staat. Er komt geen espressomachine aan te pas, natuurlijk. Wat jij ja, vanavond de uh, ja. afgelopen twee uur ja. hebt gezet. Dat is echt uh, opschenken. Ja. Ja. Uh, en het belangrijkste is dat het water uit een espressomachine niet te heet komt. Als je te heet water gebruikt, verbrand je de smaak Wat van de is de te heet? Uh, boven de 94 graden. Ja. Ja. Dan hoor je het vaak pruttelen, zeg maar, alsof. Ja, soort... ruizen. Ja, bruizen. Okay, dat moet je ook niet uh, hebben. Waar kun je goede Angolese koffie vinden? Oeh, In Angola. Oh. In Angola. Ja. Daar ligt een nieuw uh, ontdekkingsgebied voor jullie, nog. Ja, of, uh, nee, maar dat nooit is. Meer, uh, dat is meer West-Afrika volgens mij, dus dat is meer dat is een robuuster land. Er uh, uh, is ja. ook wel Arabica, maar uh, ik heb daar nooit iets moois vandaan zien komen nog. Uh, Oké. Okay. Dus, de, de uh, je juweeltjes. kunt er misschien Angolese koffie kopen, maar niet zozeer goede koffie. Dat is... Uh, nee, ik we, we hebben met de ruwe koffie wel eens contact gehad met mensen daar. Maar uh, ja, ik wil niet zijn. zeggen dat het er niet vandaan kan komen. Maar ik heb het nog niet gezien... Uh. We moeten even kijken hoe we die, uh, die, zes, uh, of die zes exemplaren van koffie, thee, cacao... Uh, we kunnen dat niet nu 1, 2, 3 beslissen in een halve minuut. Dus <laughs> ik stel voor dat we op ons gemak ook alle leuke verhalen... die nog binnen zijn gekomen, waar ik niet allemaal tijd voor heb... om die te gaan uh, lezen. En dan uh, krijgen de mensen die uh, het exemplaar hebben gewonnen... die krijgen dat in ieder geval toegestuurd. Mag ik jullie heel erg bedanken. Geen dank. Menno, Teve Simons en Tjeert Schavendil. Dank je wel.